7 uur, Marielle Hageman met het NOS Journaal. De VN trekt een deel van zijn personeel terug uit Zuid-Soedan... vanwege het escalerende geweld. Alleen enkele VN-diplomaten blijven achter. De anderen gaan naar Oeganda. Het VN-personeel in de stad Bor wordt verplaatst naar de hoofdstad Juba. In Bor wordt hevig gevochten. Het regeringsleger probeert de stad te heroveren op de rebellen. De regering heeft meer militairen naar Bor gestuurd. Vijftien lokale fracties van GroenLinks hebben een meldpunt geopend voor vuurwerkoverlast. In enkele uren tijd waren er ruim 200 klachten binnen. De GroenLinks-fracties vinden dat de overheid nog altijd te weinig doet tegen de overlast. Vorig jaar kwamen bij het meldpunt meer dan 82.000 klachten binnen. Onder meer over vuurwerk dat te vroeg werd afgestoken, harde knallen en onveilige situaties. Oud-president Sakarsvili van Georgië wordt docent aan een universiteit in de Verenigde Staten. Hij gaat op 1 januari aan de slag. Sakarsvili gaat in Massachusetts colleges geven over Europese politiek. Gisteren bleek dat de oud zijn land is ontvlucht omdat hij bang is dat hij door het nieuwe regime wordt gearresteerd. Zijn Nederlandse echtgenote is nog wel in Georgië. In Nieuwegein zijn ruim 2000 autoliefhebbers bij elkaar gekomen... om acteur Paul Walker te herdenken... die eind november bij een autoongeluk om het leven kwam. Sommige fans waren in replica's gekomen... van de auto's uit de filmreeks The Fast and the Furious... waarin Walker een grote rol speelde. De herdenking trok veel meer bezoekers... dan de organisatie van tevoren had verwacht. In de eredivisie is Ajax de winterkampioen. De Amsterdammers won in kerkrade met 2-1 van Roda. Ajax heeft net als Vitesse 37 punten uit 18 wedstrijden... maar een beter doelsaldo. De wedstrijd Groningen-NEC eindigde vanmiddag in 5-2. Coet Eagles-FC Utrecht werd 2-1. En PSV-ADO-Den Haag werd een 2-0 overwinning voor de ploeg uit Eindhoven. Het weer. De buien trekken in de loop van de avond weg. Morgen vrijwel overal droog en geregeld zon. Middagtemperatuur 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Bureau Buitenland. Een uur lang verdieping van het wereldnieuws. Chris Keijnen. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. VPRO's wekelijkse blik over de wereld. En vandaag waren alle ogen natuurlijk vanmiddag om één uur gericht op Berlijn. Waar deze man een persconferentie gaf. Ik wil niet worden als een symbool. Het is iets waar we allemaal moeten werken. In de toekomst, om te zorgen dat in the Rusland en andere landen in no de wereld geen politieke gevangenen zijn. Zie mij niet als een symbool. We moeten met z'n allen zorgen dat er geen politieke gevangenen meer in de wereld zullen zijn. Zij de beroemdste politieke gevangenen van de afgelopen tien jaar. Michail Garakowski, die vrijdag plotseling werd vrijgelaten door president Poetin van Rusland. Zometeen een gesprek over de achtergronden van die ontwikkeling en een gesprek met de man die veel contact heeft... met die andere beroemde politieke balling die in Rusland nu net asiel vindt... NSE-klokkenluider Edward Snowden. Zijn compaan Glenn Greenwald stond onze verslaggeefster te woord... meteen nadat hij eerder deze week het Europees Parlement toesprak. We gaan naar Colombia en naar Tsjechië... en we brengen u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen... in de escalerende burgeroorlog in Zuid-Soedan. Bureau Buitenland, de wereld van alle kanten... Maar eerst Egypte. In Cairo zijn deze middag drie voorname activisten... van de revolutie van 2011 veroordeeld. De uitspraak luidt drie jaar gevangenschap in een werkkamp... en een boete van omgerekend ruim 5000 euro. Ik spreek met Koert de Buff. Hij is vertegenwoordiger in Cairo voor de Europese Liberalen. Goedenavond, meneer de Buff. Goedenavond. Op welke gronden zijn deze activisten veroordeeld vanmiddag? Wat ze zijn veroordeeld op basis van het uh, ja, soort van aanvallen... of beledigen van een uh, politieofficier... ...en het deelnemen van een, uh, aan een illegale betoging... ...wat natuurlijk een, ja, een vrij absurde uh, aanklacht is. En uh, ja, het is dus duidelijk een, een politiek proces dat we aantonen dat zij... Ja, dat men niet aanvaardt dat men de wet overtreedt, de wet tegen het protesteren in Egypte. Ja, de absurditeit van de betoging van de veroordeling zit er misschien in dat die betoging juist plaatsvond op het moment dat een van de aangeklaagden zichzelf kwam melden op het politiebureau. Hè? U was daarbij. Ik was daarbij inderdaad uh, de beroemde, enfin, de bekende beweging uh, 6 april, ja. die, de, die de revolutie in 2011 uiteindelijk heeft georganiseerd uh, tegen Mubarak en ook ja, met goed resultaat, zoals we weten. Um, ja, die man was aangeklaagd, die heeft zichzelf gaan aangeven, maar had mij gevraagd om daar als getuige bij te zijn. En ik heb gezien hoe de politie daar zonder waarschuwing. Ja, uh, Heel hard is beginnen optreden, tranen heeft geschoten, is beginnen slaan. Mensen hebben hun armen en benen gebroken. Ik heb zelf moeten vluchten om niet gearresteerd te worden. Nu inderdaad, Armin Maher, de leider van de 6 april, is heeft zichzelf toen aan aangegeven. Iemand anders uh, is daar ook uh, uh, ja, aan, aangehouden. En zij zijn, om daar aanwezig te zijn, uiteindelijk nu drie jaar veroordeeld. Ja, en de wijkkampstraf. Uh, ja. Dus, dus ja, toch wel het ergste wat er bestaat. Ja, en u zei het al, die veroordeling die vindt plaats op basis van een nieuwe wet. En die nieuwe wet, die, wat houdt die precies in? Dat je zonder toestemming helemaal niet meer mag demonstreren, geloof ik, hè? Ja, vanaf het moment dat je met meer dan tien personen uh, bent... beschouwt men dit als een samenscholing. Dit is een samenscholingsverbod, een betogingsverbod. Behalve als je de aanvraag doet, de Binnenlandse Zaken, natuurlijk Binnenlandse Zaken, de minister van Binnenlandse Zaken, kan die betoging gewoon uitstellen, weigeren, of zelf een plaats aanduiden waar je die betoging kan voeren. En een van de plaatsen waar die minister uh, een betoging toelaat, is op een, ja, een plaats waar niemand je ooit kan zien. Dus dat houdt natuurlijk geen steek en het gaat volledig in tegen elk principe wat men tijdens de revolutie van 2011 heeft kunnen ja bewerkstelligen, heeft kunnen bereiken, namelijk ja. ja vrijheid van meningsuiting, vrijheid om op straat te komen. En deze wet is dan ook bijzonder repressief, niet alleen qua inhoud, maar het geeft ook de politie de kans om heel hard te reageren tot zelfs met, ja, met, met, met, met kogels toe. Ja. En dat is toch wel bijzonder disproportioneel. Ja, en uh, Egypte is nu op weg naar een referendum... Uh, volgende maand over een, een nieuwe grondwet. Dan lijkt zo'n veroordeling op basis van zo'n wet... voor deze mensen lijkt me een uh, omineus signaal. Ja, inderdaad. De vraag is of je natuurlijk via repressie naar een democratie kan gaan. Ik zou daar negatief op antwoorden. Hoe kan je een referendum en verkiezingen organiseren... terwijl de vrijheid van meningsuiting op een dermate manier wordt beperkt? ja Het is maar de vraag inderdaad... De grond het op zich lijkt goed te zijn. Het proces lijkt vast te liggen naar democratie. Maar als in tegelijkertijd de mensen... Die de revolutie hebben mogelijk gemaakt, die dus ook deze regering hebben mogelijk gemaakt, als die mensen veroordeeld worden, maar het zijn ook vrienden van mij, dus dat is ook een persoonlijk aspect van me, maar, maar dat doet weinig te zaken, maar toch, ja. Ja, dan vraag je je toch af: van, ja, waar is Egypte mee bezig en is dit de eerste weg naar een democratie? Ik denk dat we bij, uh, sinds de Tweede Wereldoorlog geen enkel land hebben kunnen zien dat echt naar democratie is kunnen gaan via repressie. Ja. Dat het een foute weg is. Oké, okay. hartelijk dank, Koerdebeuf. Graag gedaan. Bureau Buitenland, een andere blik op de wereld. En van Cairo zakken we de nijl af richting Soedan. De situatie in Zuid-Soedan namelijk, verslechtert met de dag... sinds president Salva Kiir daar zijn rivaal Riek Machar... van een koepoging beschuldigde. Er worden pogingen ondernomen tot onderhandeling... maar voor ons nog zijn de soldaten van de president... overal in gevecht met de rebellen van zijn tegenstander. Een strijd die zich afspeelt langs lijnen van stamverwantschap. De president is een dinka en zijn rivaal Mashar is een Nuer. Waarmee in Zuid-Soedan een bloedig etnisch conflict dreigt... tussen de grootste twee bevolkingsgroepen. Voor de uitzending sprak ik Ari den Toom, Hij is directeur van de Luther World Federation Sudan... De buitenlandse staf van die organisatie is geëvacueerd, geëvacueerd naar Nairobi... waar ook Dentoom nu is, maar hij houdt contact met de lokale staf... die nog wel aanwezig is op verschillende plekken in Zuid-Soedan. En ik vroeg hem het eerst wat de laatste berichten uit dat gebied zijn. Uh, de laatste berichten die ik op dit moment binnenkrijg... Uh, is dat in, in veel gevallen in Jonglei, met name in Jonglei in een unity uh, state uh, vocht wordt. De veld is in handen van de oppositie... ...van de rebel forces en ook de olievelden in Unity zijn nu in handen van de rebellen. En daar wordt in, in veel gevallen wordt daar, ja, wordt er toch wel moordpartijen gepleegd. En dat is ook uh, door onze mensen waargenomen en, en die zijn daarbij geweest en hebben dat gezien. Dus uh, het is uh, ja, toch heel dichtbij een, een burgeroorlog aan ja. het worden. En, het is moeilijk om, om in te schatten van hoeveel uh, politiek uh, gepraat kan worden... en of dit bijgelegd kan worden... of dat het, uh, dit uh, nog verder uit gaat breiden naar andere gedeelten in het uh, in Ja, en die, die, die twee plaatsen die u noemt, Jong uh, de Staten Jonglei en Unity State... die zijn in, t, in het Noordoosten. Hè. Is dat dan waar vooral gevochten wordt? Of wordt er in het uh, heel zuid soudaan gevochten? Nee, dat is vooral in deze twee, uh, twee states. Maar dat, dat komt ook omdat daar beide de, de Noer en... Uh, en de Dinka vertegenwoordigd zijn. Ja, en als u zegt ja, dat dat zijn dan ook moordpartijen uh, ik, ik lees vrij gruwelijke verhalen van uh, mensen die uh, gevlucht zijn uit Zuid-Soedan. over uh, de, de, de twee groepen die elkaar met, met messen en, uh, en knuppels uh, bevechten. Hoe, wat is uw indruk? Dat, wat gebeurt daar precies? Uh, nou, een verhaal bijvoorbeeld. gisteren toen wij onze mensen evacueerden vanuit het uh, vliegveld. Uh, de veiligheidstroepen kwamen langs. Die hebben daar één persoon uitgehaald en ter plekke uh, ja, doodgeschoten. Ja. Ja. Zo, dat is een klein beetje de manier waarop het gaat. Ja. En ook in Juba zijn verhalen dat er dus huiszoeking gedaan wordt en dat men op zoek is naar, uh, naar mensen. Ja, en dat is dan met name in het gebied van uh, uh, de Dinkas. Ze ja, kijken naar de Noer en omgekeerd, uh, de Noer zijn op zoek naar de Dinkas. En als ze dan inderdaad vinden, dan. Worden er toch vaak uh, moorden gepleegd? Ja, want was, er is een verhaal in Unity State van een groep Noor-jongeren die daar de VN-compound uh, hebben bestormd en daar een, een aantal Dinka-functionarissen hebben afgeslacht. Hè? Dus dat gaat over en weer op dit moment? Ja, dat gaat aan beide kanten. Ja. Ja. En is dat dan uh, tussen, tussen uh, gewapende milities van beide kanten, gedeeltelijk officiële uh, troepen en gedeeltelijk milities, of, of zijn het ook burgers onderling die aan het vechten zijn? Ja, burgers zijn er ook buitenop. Maar als het zegt dat op wapens aankomt na de 30-jarige oorlog, heeft ongeveer iedereen wel één wapen in huis. Dus iedereen is gewapend. Ja. Er wordt gesproken op dit moment over meer dan uh, 500 doden. Als ik u hoor, dan lijkt me dat een hele voorzichtige schatting. Dit is uh, een zeer lage schatting. Ja. Het aantal is vele malen hoog. En wat is het risico nu? U zegt, ik weet niet of er met politiek praten nog uit te komen is op dit moment, of dat het verder escaleert. Uh, je krijgt natuurlijk meteen beelden van Rwanda uh, voor ogen. Is, is dat inderdaad een gevaar wat dreigt, zo'n enorme etnische strijd? Inderdaad, uh, het gaat redelijk die richting op. Het hangt ook een klein beetje ervan af wat de andere stammen doen, de tribes in Soudaan. Gaan zij aan één kant staan of ze proberen ze neutraal te blijven en hun gebied niet te betrekken in de oorlog. Dat is heel moeilijk te zeggen. Er worden echt moordpartijen gepleegd. Verhalen dat mensen vermoord worden en worden in hun Nijl gegooid en dergelijke dingen zijn redelijk bevestigd door verschillende bronnen. Dus het is, is vrij grootschalig. En, en daarom denk ik, het, het over van 500 is, uh, is heel erg laag, denk ik, ten opzichte van de werkelijkheid. Ja, ik wens u veel succes met uh, het, uh, het lot van uw mensen en nou, van iedereen trouwens daar. Dank u wel, meneer Dentoon. Ja, oké. Okay. Goedenavond. Ja, dat was Arjen en Toom van de Luther World Federation Sudan. Bij ons in de studio nu Jacques Willemsen, oud-medewerker van ICO. Jarenlang werkzaam in uh, Sudan. Goedenavond, Jacques. Goedenavond. Um, ja, we horen uh, Arjen en Toom spreken over onderhandelingen. Uh, verwacht jij daar iets van? Niet op dit moment. En waarom niet? Ja, omdat de heethoofden in de politiek hun punten moeten scoren. Wat zijn de punten die ze moeten scoren? En dan gaat het met name over uh, president Kier... en zijn voormalige vicepresident Riek Machar, hè? Ja, dat zijn al jaren rivalen binnen één beweging. Nou ja, wat er van die ene beweging is overgebleven, kun je nu zien. Mm -hmm. En één moet erboven komen drijven. En daar uh, boeten alle Soedanezen voor. Met andere woorden, uh, dit conflict zat ingebakken in het nieuwe onafhankelijke zuid soedan Jij zag het aankomen? Dit conflict, ik ben verbaasd dat het niet een jaar eerder gebeurd is. En waar gaat het precies over? We hoorden Arjen en Toom ook zeggen... de gevechten op het ogenblik zijn vooral in die noordelijke provincies... in Unity State en in Jonglei. Dat zijn ook olierijke gebieden. Gaat het dan ook over olie bijvoorbeeld? Of gaat het over meer? Waar gaat het over? Het gaat over oliegeld, persoonlijke trots, oude afrekeningen... en dan komt er ook dat tribale bij waar, waar hij het net over had. Mm -hmm. Voor mij is dat wel het laatste onderwerp. Het, als de politici een andere houding hadden aangenomen... was dit niet gebeurd. Zij maken gebruik van lang bestaande tegenstellingen tussen de stammen... om hun punten te scoren en organiseren daarmee... Een ongelooflijke moordpartij. Ja, want die verhoudingen tussen die stammen zijn wel zodanig dat die vrees... Ik bedoel, misschien dat de, de vergelijking met Rwanda meteen iets te ver gaat... maar dat die vrees waar Ari ook over sprak voor een echt een bloedig etnisch conflict wel gerechtvaardigd... is. Ja. Al lang voor de onafhankelijkheid van zuid soedan je hebt die periode gehad dat de SPLA eigenlijk de baas was... maar nog niet onafhankelijk. De SPLA is de beweging de, oh, waar die twee onderdeel van zijn. Ja, hè? Ja. Ja. Nou, In al die jaren, en dan praat ik over de laatste zeven, acht jaar... zijn er voortdurend dit soort conflicten geweest. Hm. En nooit hebben de politieke leiders effectief daar tegen opgetreden er iets aan gedaan. Men gebruikt het voor zijn eigen belang. Uiteindelijk heb je te maken met een politieke elite... die op een hele grote koek oliegeld zit. Hm. En kennelijk bereid is daar zijn eigen mensen aan op te offeren. Ja. Nou is dat voor die eigen mensen al heel erg... en voor dat uh, uit elkaar vallende Zuid-Soedan. Maar um, hoe gevaarlijk is het voor de regio? Ik hoorde bijvoorbeeld vanmiddag dat Oeganda al... Troepen heeft gestuurd naar Zuid-Soedan? Ja, de officiële versie is dat ze troepen sturen om hun mensen te helpen evacueren. Ik denk dat het veel verder gaat. Kijk, de president van Oeganda heeft een buitenlands conflict nodig om aan de macht te blijven. Museveni is dat. Ja. En dit is een geschenk. Hij kan nu zich weer eens bemoeien. Dat, wat hij in Congo heeft gedaan, kan hij nu ook in Zuid-Soedan gaan doen. En als er dan ook nog een oliebron aan het eind zit, dan is dat helemaal geweldig. Dus je, je zult een regionalisering van dat conflict zien. Want als Oeganda zich ermee bemoeit, moet Kenia er zich mee bemoeien. Dan zullen de Ethiopiërs zenuwachtig worden. En dan, voordat je het weet, heb je dus een hele regio... die zich in Zuid-Soedan gaat ingraven... Instellingen tegenover elkaar. Ja, en um, de, de andere grote partij die daar natuurlijk een rol in speelt is Noord-Soedan. Uh, dat is afhankelijk van die olie dat, die uit het zuiden komt als al die oliebronnen stilvallen. Daar zullen ze niet blij mee zijn in Noord-Soedan. Nee, er zijn geruchten dat. Er is een offensief gaande tegen een andere rebellengroep in Zuid-Kordofan. Wat net ten noorden van uh -huh. Zuid-Soedan ligt. De geruchten vandaag in Khartoum waren dat die troepen doorgaan stoten. Gewoon de olievelden in. Daar zijn ze overigens tot voor kort geweest. Dus ze gaan gewoon terug waar ze zich tijdelijk uit hebben teruggetrokken. Nou, met andere woorden, er dus, zijn daar uh, twee rivalen... die uh, om hun eigen politieke macht en oliegeld uh, veilig te stellen... een etnisch conflict veroorzaken... dat misschien zijn weergaan niet kent... en misschien een regionaal conflict komt... in een staat die... Nederland is daar erg bij betrokken geweest. De Verenigde Staten zijn erbij betrokken geweest bij de jarenlange onderhandelingen die met, met, met westerse steun tot stand is gekomen. K kan, kan het Westen hier nog iets aan doen? Deescaleren op dit moment? Of is het echt eerst afwachten tot het weer uitgebrand is? Nou, in ieder geval moet er ongelooflijk geleund worden op Machar en, en Kier om hiermee op te houden om zich. Kijk, in Sudaan is het omdraaien van de werkelijkheid ook heel makkelijk die twee gasten kunnen ook over een dag elkaar de hand schudden. Niet dat ze, daar, dat ze het menen, mm. maar het signaal is dan in ieder geval jongens ophouden. En ik denk dat als het Westen iets kan doen, is op hen leunen om het dan maar zo te doen. Maar je moet leunen, dan moet je ook een stok achter je rug hebben. Wat ja, voor stok hebben we? Nou, onder andere onze oliemaatschappijen. Als je niet meer betaalt en ophoudt met pompen, is er ook niks meer om over te vechten. Kijk. En dan zijn het niet de Chinezen die daar al uitgebreid aanwezig zijn die uh, daarmee weg gaan lopen. Die, ja, nou onder dit soort Kijk, wat er nu gebeurt is in een olieveld waar letterlijk op de grond gevochten wordt, kun je niet meer olie pompen. Hmm. Technici zijn niet, gewoon niet bereid om daar te werken. De arbeiders die Noer en Dinka zijn, lopen weg. Hmm. Dus ik bedoel, de werkelijkheid is dat je in dat je in een, in een oorlogsgebied niet echt kunt pompen. Dat is niet in het belang van de internationale olieindustrie... en niet in het belang van China en India, die de grote ontvangers zijn... dat daar een conflict uitbreekt. Goed, dus big oil moet op de heren daar gaan leunen... en ja. dan is er nog een kansje. Heel hartelijk bedankt, Jack Willemsen. Hoe gaat het met de democratie in Oost-Europa? Twintig jaar na de val van de muur maakt Bureau Buitenland de balans op. In Roemenië, Bulgarije, Hongarije en Tsjechië. En vandaag de vierde en laatste reportage... werd waartoe wij ons in gezelschap van verslaggever Laura Postma... begeven naar de Tsjechische hoofdstad Praag. Ik sta hier in Jongmanowa-straat, een uh, drukke weg in het centrum van Praag. En wij staan hier voor een uh, groen, wat communistisch ogend gebouw, het stadhuis. En dit is tevens het startpunt van de corrupt tour. En dat is een toeristische rondleiding die wordt gegeven aan toeristen... die interesse hebben in corruptieschandalen. We hebben een Nederlandse reisleider vandaag, Herbert van Linden. Hier zijn de publieke diensten gevestigd van uh, het Praatse stadhuis. En dit gebouw heeft een lange geschiedenis... Dit is, uh, oorspronkelijk was dit het gebouw van de elektriciteitsmaatschappij. En de stad Praag had altijd het recht van eerste koop. In ieder geval heeft de gemeente besloten om uh, geen gebruik te maken van het kooprecht. Toen is het gebouw in uh, privéhanden uh, terechtgekomen. En uh, vervolgens aan de gemeente verhuurd voor 20 jaar voor een huur die vijf keer zo hoog ligt als wat men anders zou hebben betaald voor de koop van het gebouw. En dan zien we overal uh, loketten en overal mensen die uh, eerst kaartjes moeten trekken. En hier zijn dus alle diensten uh, gevestigd van de gemeente. Als je een paspoort nodig hebt bijvoorbeeld of je hebt een open kaart nodig dan kun je die hier krijgen. De open kaart, dat is een kaart die je hier in Praag gebruikt om uh, gebruik te maken van het uh, uh, ...openbaar vervoer. Als voorbeeld voor de openkaart heeft de Oosterkaart in uh, Londen gediend. En uh, die, Oyster card die uh, nou, dat werd als iets gezien wat de gemeente Praag ook graag wilde hebben. Uh, enkele ambtenaren van de gemeente hebben dat toen voorgesteld... ...en die hebben toen een aanbesteding gedaan. En die aanbesteding was geen openbare aanbesteding. We hebben een aanbesteding gedaan aan een kleine vennootschap... Waarvan de aandelen aantoonbaar zijn. Dus dat betekent dat niemand weet wie de eigenaar is van deze vennootschap. Welkom bij de Corrupt Tour. Een toeristische route langs de plekken in de Tsjechische hoofdstad waar zich de afgelopen jaren corruptieschandalen hebben afgespeeld. En dat zijn er voldoende. Want inderdaad, wanneer de afgelopen jaren ergens door gekenmerkt werden... dan is het door corruptie op alle niveaus en in alle politieke contraillen. Wat zegt dat over de stand van de democratie in Tsjechië? En wat doet het met de generatie die nu aantreedt? De twintigers die zelf het communisme niet meer aan de lijve ondervonden. Hoe proberen zij die prille democratie te verbeteren? Een kleine rondgang begint bij de aanhang van de jongste partij, ANO, oftewel Ja. Opgericht en gerund door de op twee na rijkste man van Tsjechië... mediamagnaat André Babisch, de Berlusconi van Tsjechië. Vooral dankzij de stemmen van jongeren werd zijn partij... bij de verkiezingen in oktober de op één na grootste van het land. Maar waarom, zo vroeg verslaggever Laura Postma zich af... trekt juist deze partij die jongeren aan? Ik zit hier in een exclusief Italiaans café en ik zit hier met Thomas Haspeklo En hij is bij de partij ANO van André Babis verantwoordelijk voor het opzetten van een jongerenafdeling. Uh, hij is overigens student Politicologie. En ik wil van hem als eerste weten wat hem zo aantrekt in deze partij. Ik wat al naar aantrekt in deze partij. Uh, hij zegt dat hij bij de afgelopen verkiezingen in oktober van dit jaar uh, gekeken heeft naar alle rechtsgeoriënteerde partijen, zoals ODS en Top9. Maar dat die partijen vooral ver verwikkeld waren in uh, schandalen. En uh, vandaar dat hij uh, zo terecht is gekomen bij Arno, omdat dat ook een uh, centrumrechtspartij is, maar wel met een goed uh, sociaal programma. Ik, uh... Het is niet waar dat André een Ik heb hem gevraagd naar André Babiš. Dat is de man achter de partij die hij in 2011 heeft opgericht. En een van de rijkste personen van Tsjechië en dus een hele uitgesproken persoonlijkheid. En ik heb gevraagd of dat hij ook op ANO heeft gestemd vanwege hem. Hij zegt dat het, dat het natuurlijk. Wel een interessante persoon is, maar dat het hem vooral om het partijprogramma ging. En hij zegt ook van ja, Babis is zo rijk, uh, die hoeft niet net als andere politici hier in Tsjechië zijn zakken te vullen. En dat ziet hij ook wel als een positief aspect aan de partij. Normaal is dat hij niet is met politieke en nu noemt hij natuurlijk al die schandalen rondom die andere partijen. Dus ik vraag me dan af hoe hij de stand van de democratie in Tsjechië zou beschrijven. Ja, ik is de van democratie in Tsjechische Republiek niet zo slecht is. Hij zegt dat het op zich met de stand van de democratie niet eens zo slecht gesteld is. Het justitiële apparaat werkt prima, mensen hebben vrijheid van meningsuiting, de media is onafhankelijk. Het probleem ligt meer op sociaal vlak, bij de ontevredenheid van de mensen. Hij vindt dat een hele slechte ontwikkeling. Hij zegt dat mensen uit ontevredenheid dan radicaal gaan stemmen. En als we nu kijken naar de geschiedenis, dan ben ik ook benieuwd hoe hij eigenlijk kijkt op de communistische geschiedenis van Tsjechië of van Tsjechoslowakije. Um, hij heeft uh, het communisme niet echt meegemaakt. Hij was uh, drie toen uh, het IJzeren Gordijn viel. Maar hij interesseert zich natuurlijk wel in de geschiedenis. En hij vindt het ook heel verrassend dat er vandaag de dag nog steeds mensen zijn... die in staat zijn, juist vanwege die historie, om op de communistische partij te stemmen. En vooral ook jongeren. We bevinden ons hier dus in de metro. En uh, ja, dat de primaire functie van het openbaar vervoerssysteem is natuurlijk om mensen te vervoeren. Interessant is echter dat het geld dat die mensen betalen voor hun kaartjes... dat dat nog een veel grotere reis aflegt dan deze personen zelf. Want een deel van dat geld dat reist de hele wereld rond... dat komt op de, de Virgin Islands terecht, dat komt uh, op de Kaapverdische eilanden terecht. Overal waar je maar aan een belastingparadijs kan denken... En hoe is dat mogelijk? Nou dat komt eigenlijk omdat er mensen zijn die het openbaar vervoerssysteem diensten verkopen. Waar ze zelf, zelf uiteraard rijker van worden. En die diensten houden bijvoorbeeld in dat ze een contract hebben gesloten voor vele jaren. Dat van elk kaartje dat hier gekocht wordt, bij deze kaartjesautomaat. Dat daar 15 hellers, wat op zich maar een heel klein bedrag is, een paar eurocent, maar... Denkt u eens in, van elk kaartje en dagelijks maken 2 tot 3 miljoen mensen maken hier gebruik van de metro. Dat gaat naar die Virgin Islands bijvoorbeeld. Dus diegenen die daar achter zitten, en niemand weet precies weer wie dat zijn... die worden zeer rijk. Dat is de manier waarop het openbaar vervoer draait. Het geld vliegt het land uit naar de maagde -eilanden of André Babies met zijn onbezoedelde zakeninstinct... daar het beste antwoord op heeft, moet afgewacht worden. Maar inderdaad kun je je met zijn jongerenvertegenwoordiger afvragen... hoe het mogelijk is dat ook veel jongeren juist op zijn tegenpol stemmen. Op de oude communisten die volgens velen toch aan de wortel... van de huidige gecorrumpeerde samenleving staan. Op naar het volgende café. Ik heb in de oude stad van Praag een afspraak met Milan Krijtje. Hij is de voorzitter van de jongerenafdeling van de communistische partij... Nu wordt er wel gezegd dat de corruptie een erfenis is... van het communistische verleden van Tsjechië, of toen nog Tsjechoslowakije. En ondanks dat er onder de Tsjechische bevolking... veel frustratie heerst over corruptie... is de communistische partij bij de parlementsverkiezingen in oktober dit jaar... de derde grootste partij geworden. Nu is mijn eerste vraag aan Krijtja... hoe hij de huidige stand van de democratie in Tsjechië ziet. Als communistische partij en als communistische vlade, kritisch over de situatie in de Tsjechische Republiek. Nou, hij zegt dat hij namens de jonge communisten erg kritisch is over de huidige stand van de democratie in Tsjechië. Hij legt uit dat de ontwikkeling van het kapitalisme in zijn land in de afgelopen 20 jaar negatief heeft uitgepakt voor de bevolking en dan vooral voor de jongeren. En hij noemt daarbij het gebrek aan sociale voorzieningen, slechte gezondheidszorg en problemen op de woningmarkt. Maar hoe ziet hij dan de communistische geschiedenis van zijn land en het feit dat sommige huidige problemen in Tsjechië in verband worden gebracht met het verleden? Ik ja zeker geen monumentaris, want ik ben geboren in 1983. Dat betekent dat mijn persoonlijke ervaring met het socialisme minimaal is. Hij antwoordt daarop dat hij kort voor 1989 is geboren en het communisme van toen dus niet echt heeft meegemaakt. Maar hij vindt het wel belangrijk dat de jonge communisten met mensen praten... die die periode wel hebben meegemaakt... om daarvan te leren en dat mee te nemen in hun voorstelling van een communistische samenleving. We zijn weer terug in het centrum van de stad. En we staan hier voor het parlementsgebouw van de Tsjechische regering. Met prachtig uitzicht op het Praagse kasteel... dat hier op de berg hoog boven ons uittorent. En het parlementsgebouw is tevens de laatste stop op deze corruptoer. Dit is het uh, gebied waar de parlementariërs zich begeven. Hier zit de senaat, hier is ook het parlementsgebouw. En dat uh, verbindt ons met zaak die uh, zich af heeft gespeeld onlangs deze zomer. Toen is de laatste gekozen regering van premier Netjas uh, gevallen. En uh, de oorzaak van die val, die uh, hing uh, heel duidelijk samen met het gedrag van drie parlementariërs die uh, hun gekozen mandaat opgaven in ruil voor persoonlijke verbetering. Om daarvoor in ruil kregen ze namelijk commissaria aangeboden in uh, staatsbedrijven. Dat is natuurlijk een duidelijke zaak van corruptie... omdat zij uh, hun verzet tegen een bepaalde nieuwe wet die opgaven. Daarmee kon de regering kon een bepaalde wet doorvoeren. Ze gaven hun verzet op uh, om daarvoor een persoonlijke vergoeding te krijgen. En dat is politiek gesproken uiteraard niet correct. Tot in het parlement heeft de corruptie zich dus ingevreten... En dat jaagt jongeren, en niet alleen hen, naar de politieke flanken. Maar er zijn ook jongeren die proberen de kwestie wat analytischer te bekijken. We zijn nog niet klaar met de Praagse horeca. Ik zit hier in een literair café in het centrum van Praag. En ik ben hier samen met uh, Philippe Dominets en Jan Lachniet van de inventaris van de democratie. Een studenteninitiatief dat een paar jaar geleden is uh, opgezet. En mijn eerste vraag aan hen is ook eigenlijk uh, of zij mij wat meer kunnen vertellen over die uh, inventaris. De democratie is niet klaar, dat wat je ziet hij legt uit dat de inventaris is opgericht in 2008, maar eigenlijk in 2009 van start is gegaan. En dat is geen toeval, want dat was namelijk precies 20 jaar na het begin van de democratie in Tsjechië. En zij wilden dit 20-jarige jubileum gebruiken om eigenlijk een voorstel te doen aan de huidige politieke partij of de politieke partijen van toen om de democratie in hun land te verbeteren. Ik ben Turab. Philip uh, legt uit dat voornamelijk het doel van de inventaris is om uh, politieke bewustzijn te creëren, vooral bij jongeren. Dus wat zij doen is, zij organiseren debatten op uh, middelbare scholen, op uh, basisscholen ook, maar ook uh, onder studenten. Het Hij zegt eigenlijk. Dat altijd tot nu toe de campagnes waren gericht op bangmakerij. Dat als ze op de andere partij zouden stemmen, dat het alleen maar slechter zou gaan. En op die manier zegt hij, zijn mensen ook gaan stemmen. Dus niet zozeer dat ze kiezen voor een concreet programma of een concrete partij. Maar juist omdat ze bang zijn voor die andere partij. Uh, ja, het is wel grappig, want we hadden het nog even over het, uh, het onderwijs... en over het feit dat er dus een, bepaalde, uh, een bepaald gedeelte van de geschiedenis ontbreekt in het onderwijs. Maar Jan die bracht daarbij de huidige president uh, Miloš Zeeman ter sprake... die sinds uh, begin dit jaar aan de macht is in Tsjechië. En daar doen zich nu ontwikkelingen voor, is dat hij steeds meer macht naar zich toe probeert te trekken. En dat baart hem zorgen. zijn dat ze dat dat dat Ja, natuurlijk willen ze ook wel dat er iets gebeurt tegen het uh, macht. Uh zucht van de president, maar hij zegt het begint al veel eerder... en dan komen we weer terug bij het onderwijs. En dat is dus iets wat zij voornamelijk doen als inventaris... die debatten organiseren op de middelbare school. Mensen bewust maken van het feit dat, uh, dat ze een bepaalde geschiedenis hebben... als Tsjechië of als Tsjechoslowakije. Maar hoe zit het dan uh, met de toekomst van Tsjechië? meer Maar <laughs> Er heerst nu een algemene ontevredenheid over de huidige stand van zaken in Tsjechië. Maar mensen doen er te weinig mee. Of ze kiezen politiek extreme kanten of ze doen helemaal niks. En hij zegt als mensen meer um, betrokken zouden raken en zich meer kwaad zouden maken en daar ook echt iets tegen zouden doen. Dan zou er echt daadwerkelijk iets uh, kunnen veranderen. We verlaten nu langzaam het gebied waar het Tsjechische parlement is gevestigd. En lopen nu terug richting de metro van de kleine zijde, Malastrana dus. En daarmee is de corruptoer ook afgelopen. Dank u allen voor uw deelname aan deze tour. Ik hoop dat u zult begrijpen wat voor een belangrijke rol corruptie hier speelt voor de ontwikkeling van toerisme. En dat wij er ook zeer op gebrand zijn. Dit erfgoed, het corruptie erfgoed, om dat intact te laten voor volgende generaties. Zodat toeristen hier nog in lengte van dagen van zullen kunnen genieten. Dank u wel voor uw aandacht en nog een prettige voortzetting van uw reis. Tot zover Laura Postma vanuit Praag. Het is uh, ruim vier minuten over half acht. Bureau Buitenland neemt je mee. En wel naar Colombia. Afgelopen vrijdag daar sloten regering en guerrilla hun laatste overlegronde af voor dit jaar. In de Cubaanse hoofdstad Havana proberen ze al ruim een jaar... een einde te maken aan een halve eeuw gewapend conflict voor... 2014 wacht nog een gevoelig agendapunt. Namelijk de bestraffing van guerillacommandanten en militairen... voor zware misdaden tegen burgers. En het gevaar is groot dat de partijen hun misdaden... simpelweg tegen elkaar gaan wegstrepen. Bij mij nu Latijns-Amerika-redacteur en collega Edwin Koopman. Goedenavond Edwin. Ja, goedenavond. Om wat voor misdaden gaat het dan? Ja, nou de meest in het oog springen zijn natuurlijk... de misdaden van de FARC, van de guerrilla, Moord op burgers, uh, ze maken gebruik van kindsoldaten... Ze hebben ontgelooflijk veel ontvoeringen gepleegd, tienduizenden... en landmijnen leggen ze nog steeds. Wat minder bekend zijn de misdaden van het leger, de tegenpartijen. Die, eh, nou daarvan is bekend dat ze de afgelopen vijf jaar... zeker 1700 buitenrechtelijke executies eh, hebben gedaan... op gewone jongens, boerenjongens, ja, van wie dan eh, wordt vermoed dat ze guerilla zijn. Ja, nou zijn die vredesbesprekingen daarin in Havanna al een hele tijd bezig. Um, maar hier heb ik eigenlijk nog heel weinig over gehoord. Nou, inderdaad. Het gaat allemaal heel erg langzaam. Hè? Vorig jaar oktober, meer dan een jaar... Uh, ze hebben vijf agendapunten af te werken en daar zijn er nu, uh, ze zijn nu aan de derde bezig. Hè. De eerste landproblematiek toen de toekomst van de FARC, die willen politiek gaan bedrijven. Ze zijn nu bezig met de drugshandel dat zou relatief gemakkelijk moeten gaan ik had gedacht dat ze voor de kerst klaar zouden zijn maar dat is dus niet gelukt. Maar binnen enkele weken komt wel degelijk die berichting van deze misdaden uh, aan de orde. Niet het makkelijkste punt. En hoe, hoe, hoe moet dat dan uh, in zijn werk gaan straks, die berichting? Ja, nou ja, dan krijg je dus het, het ingewikkelde punt dat daar de daders van beide kanten uh, bij elkaar zitten om te spreken over hun eigen berechting. Want die president of die presidentiële delegatie vertegenwoordigt ook de strijdkrachten. Nou, ze laten er heel weinig over los. Maar de kans, inderdaad, zoals je in de intro al zei, is groot... dat, dat ze de zaken willen gaan wegstrepen tegen elkaar. We weten dat beide kampen geen zin hebben in bestraffing. Uh -huh. van de militairen al helemaal niet, want die zien zichzelf... als de redders van het vaderland. Die hebben gestreden tegen de guerrilla... Uh -huh. hun lijf gewaagd voor, ja, voor de vrijheid van hun burgers. En die zullen dan achter de tralies moeten gaan. Uh, nou ja, die vark die maakt het eigenlijk nog erger. De, de guerrilla ziet zichzelf niet als dader, maar als slachtoffer. Um, ik heb hierover gebeld met uh, Ivan Marques... dat is de leider van de delegatie in Havana en die zei daarover het volgende. a uh a -huh. uh -huh. Ja, dat is een hele lap tekst. Uh, uh -huh. Hij zegt eigenlijk we willen helemaal geen amnestie. Uh, hij draait het dus om. Hij zegt, we, we willen geen amnestie, want we hebben het niet nodig. Want we hebben eigenlijk niks misdaan. He, we geven alleen maar uitvoering aan een soort van uh, universeel recht... om de wapens op te nemen tegen een misdadig regime. Dus uh, hij, wij vertegen het volk, vertegenwoordigen het volk. Ja. En het volk is slachtoffer van het regime. En uh, uh, nu moet de regering ja. ze in Havana dus gaan uitleggen... dat ze geen slachtoffer, <laughs> maar dader zijn? Ja, er zit inderdaad heel weinig anders op. Uh, terwijl ze uh, in, in, in Cuba praten is die regering al volop bezig om die, ja, die FARC in die rol uh, van daders te drijven... en ook daar de juridische voorbereidingen voor te treffen. Er is een, een soort van juridisch raamwerk uh, al uh, ontworpen. Dat is een speciale wetgeving die voor dit vredesproces uh, is gemaakt. De uh, eh, transitional justice wordt het ook al genoemd. in dit soort uh, ja, conflict-situaties, uh, een mm -hmm. soort van gelegenheidsjustitie. Uh, ik heb gesproken in Colombia met uh, de ontwerper van dit juridisch raamwerker... Hij is senaatsvoorzitter Roy Barreras, of voormalig senaatsvoorzitter. En die zei me het volgende: No habrá indultos. No habrá amnistías incondicionales. Y una vez que haya pena, pues veremos en qué caso se justifica la suspensión de la pena. Pero habrá pena. Ja. Hij klinkt dus heel resoluut, hij zegt er zal geen, absoluut geen amnestie komen... absoluut geen um, vrijspraak, maar daarna zegt hij iets interessants... hij zegt vervolgens gaan we kijken in welke gevallen we die straf kunnen annuleren. Dus mm. nou ja, daar zit dan weer een soort van twijfel in. Ja. En al helemaal niet hoopgevend was de reden van uh, president Santos... Uh, een paar maanden geleden bij de VN, bij de Algemene Vergadering. La internationale heeft niet de hoe de ...entre paas en justitie... ...in een proces van negotiatie. Ja, hij zegt hier dus... ...dat die internationale tribunalen... ...de ervaringen, internationale ervaringen... ...met internationale rechtspraak... ...hij noemt dan ook nog Rwanda en Joegoslavië als voorbeeld... Mm -hmm. ...dat die geen oplossing vormen... ...in een conflict situatie zoals dit... ...en al helemaal niet voor het eeuwige probleem... ...tussen vrede en gerechtigheid... Ja. ...tijdens vredesonderhandelingen... ...en hij, hij citeert daarbij ook nog Louise Arbour... ...die ook nou ja, dit soort uitspraken heeft gedaan... ...met andere woorden... Nou, wij gaan het anders doen uh, en te vrezen valt wel degelijk... dat dat anders doen uh, gepaard zal gaan met een uh, hoge mate van straffeloosheid. Ja. Um, maar er zijn natuurlijk allerlei krachten, allerlei mensen... die genoegdoening willen aan, aan beide kanten. Um, gaat, gaat dat werken? Gaan ze daarmee wegkomen... met een proces van tegen elkaar wegstrepen? Ja, dat is nog maar zeer de vraag. Je hebt natuurlijk in Colombia zelf de slachtoffers. Die zijn niet altijd georganiseerd, maar soms wel. Met name in de hoofdstad hebben ze steun van mensenrechtenorganisaties... nationaal en internationaal. Ja, en die willen natuurlijk straffen voor zowel de guerrilla als voor de militairen. Nou, dan heb je nog binnen Colombia zelf ook nog de conservatieve oppositie... van de vorige president. Nou, die haten dit vredesproces. Die zeggen, hoe haal je het in je hoofd om met dit soort bandieten over vrede te gaan praten? Die willen de guerrilla wel achter de tralies zien, maar zeker niet... Um uh, nou ja, de militairen. De, de, of de, de militairen, maar goed, die ja. willen dan voor die voor guerrilla met name uh, hoge straffen en ja. dus levenslang. Ja, nou, en dan heb je nog internationaal gezien, natuurlijk het uh, internationaal strafhof bij ons in Den Haag. En die zitten er echt uh, bovenop. Die hebben al verschillende nou ja, communiqués naar de Colombiaanse regering gestuurd. Maar goed, als ik Santos zo hoor over rwanda Joegoslavië, tribunaal uh, gaat hij dan naar het ICC luisteren? Nou, het is. Wel degelijk een issue in, in Colombia. Laat ik zeggen, die, die rapporten en alles wat de ICC, het strafhof, over Colombia zegt... Um, heeft grote impact, wordt in de pers in ieder geval heel breed uitgemeten. Hmm. Uh, het ICC maakt er ook handig gebruik van, want zij weten dat op een of andere manier... alleen al hun waarschuwingen ja, een soort van uh, ja, een, een effect hebben hè, op, uh, op de, op de vredesonderhandeling, op het beleid van de regering. Um, ja, of ze nou uiteindelijk daar iets van gaan aantrekken, dat moet nog blijken... Um, maar ja, op korte termijn is er nog iets anders aan de hand. Uh, Santos die wil uh, verkies, verkozen worden. In maart, zijn, in, mei zijn er, in maart zijn er parlementsverkiezingen en in mei uh, presidentsverkiezingen. En dus moet het vredesproces klaar Hij slagen? wil het vredesproces klaar ja. hebben en ja. hij heeft dus haast. Ja. Um, en hij kan niet maanden bezig blijven met het delibereren over het de strafproces. Dus hij zal uh, waarschijnlijk ook op dat punt water bij de wijn doen om maar snel klaar te zijn en met het vredesproces opnieuw te kunnen worden herkozen. Dankjewel, Edwin Koopman. Bureau Buitenland ontrafelt het wereldnieuws. Althans, doet daar iedere zondagavond een poging toe. En dan gaan we nu mee verder. De Amerikaanse inlichtingendienst NSA heeft als doel... om wereldwijd de individuele privacy te vernietigen. Dat zei Glenn Greenwald vorige week... vanuit zijn woonplaats Rio de Janeiro tegen het Europees Parlement. De Amerikaanse journalist publiceert sinds juni... over de spionagepraktijken van onder andere de NSA op basis van informatie van voormalig NSE-medewerker Edward Snowden. Begin vorige week veroordeelde een Amerikaanse rechter de massale telefoontaps van die inlichtingendienst NSE. Brazilië correspondent Katie Sheriff sprak Greenwald meteen na zijn speech voor het Europese parlement en vroeg hem om te beginnen wat hij van die uitspraak van de Amerikaanse rechter vindt. It's a huge victory. Um, it is first of all a judge who's extremely well respected. Notably, he's not a very judge. De uitspraak van de Amerikaanse rechter deze week is een grote overwinning, zegt Glenn Greenwald. De rechter staat bekend als conservatief en als voorstander van de Nationale Veiligheidsstaat. Maar hij noemde het telefoontappen van de NSA een grove schending van de Amerikaanse grondwet. De NSA kan vooralsnog doorgaan met telefoontappen, want de dienst kan in beroep. Maar het is een eerste veelzeggende stap al dus Greenwald. People around the world, but also specifically in Europe, think about the United States and the role that it's playing in the world and the extent to which their statements can be trusted has changed quite a bit over the last six months. Iedereen in de wereld en vooral in Europa is sinds zes maanden anders gaan kijken naar de rol van de Verenigde Staten op het wereldtoneel. Een buitenlandse regering die in staat blijkt al je privécommunicatie te verzamelen te analyseren en te bewaren. I think it shocked a lot of people um as is the extent of the secrecy behind which the United States operates and the vindictiveness they show to people who shine a light on what they're doing. President Obama zit door de onthullingen in een lastig parket. And I think Obama has sort of just tried to stay away from the controversy, not attach himself too much to it one way or the other. Obama wil de extreemste praktijken van de NSA niet verdedigen, maar hij wil ook niet worden gezien als ondermijner van de Amerikaanse nationale veiligheidsstaat. Um, in Volgens Greenwald zijn nog lang niet alle verhalen verteld over spionage in Europa. Yeah, more on and the EU and spying involving member states that are coming. De nsa praktijken dienden ook economische belangen. Het Braziliaanse staatsoliebedrijf Petrobras was doelwit, net als energiebedrijven in Zweden en Noorwegen. We just reported this last week, and there's definitely buying, um, within Europe in terms of Shell. Yeah, just I'm not going to reveal new stories in an interview with you on the radio, um, but Europeans are not exempt as targets. Er komt dus meer aan, belooft Greenwald, maar hij geeft niks prijs aan media waar die geen contract mee sloot. Zo houdt hij de inhoudelijke touwtjes stevig in handen. So we're keep and Critici vinden Greenwald meer een activist dan een journalist. I think all journalism is a form of activism, in the sense that all journalism is based on a belief in certain principles. Elke journalist is denk ik subjectief. Het gaat erom of je je mening eerlijk deelt met je publiek. Daarnaast gaat het er in de journalistiek uiteindelijk alleen om of dat wat je schrijft feitelijk klopt. Maar hoe weten we nou of na beloftes tot beterschap van regeringen niet alles weer in het geheim naar het oude terugkeert? Well, it's a good question. I mean, that's part of the danger of allowing. Dat is het gevaar wanneer een regering toestaat om op bepaalde vlakken te opereren zonder enige vorm van transparantie. Je weet nooit zeker of ze zich echt houdt aan de democratische wetten die er bestaan. You can't even be sure that Greenwald gelooft wel dat door de onthullingen... de controle op inlichtingendiensten wordt aangescherpt. De moed van klokkenluider Edward Snowden, die de geheime documenten gaf... zal als inspiratie dienen voor anderen zodat wanneer zij machtsmisbruik ontdekken, ze het als een menselijke plicht zien dat aan de rest van de wereld te vertellen. Feel an obligation as a human being to alert the rest of the world to what it is that they've discovered. Katie Sheriff in gesprek met Glenn Greenwald was dat. Ja, en uh, terwijl zijn compaan Edward Snowden dus juist de ruimte kreeg in Rusland. Werd in Rusland iemand anders vrijgelaten en kwam meteen naar ons toe. De vrijlating van Greenpeace-activisten door een amnestiemaatregel van president Poetin deze week kwam niet helemaal als een verrassing, maar die van Oligarch Ghadarkovsky en de leden van Pussy Riot toch nog wel. De hamvraag dan, is dit nu een gebaar om het Westen tegemoet te komen... voor de Olympische Winterspelen... die door de anti-homo-wetgeving toch al zoveel ophef veroorzaken... en eh, om op zodoende op tijd een paar vuiltjes weg te werken... of is het juist een teken van Poetins kracht? En hoe verhoudt zich dit alles tot het machtspel rond Oekraïne? Veel te bespreken met slavist en Rusland-deskundige Joris van Bladel. Goedenavond. Goedenavond. Ja, um, daar zat... Uh, in zijn aardsvijand, Michael uh, Gadarkowski vanmiddag opeens tegen de achtergrond van het brandpunt van de Koude Oorlog, checkpoint uh, Charlie in Berlijn. Hoe, hoe zat u er naar te kijken? Ik moet zeggen, ik ben zeer onder de indruk van dat gesprek geweest. Ik, bedoel, ik was uh, vroeger niet zo'n grote fan van Gudarkowski. Hij is tenslotte een, uh, een resultaat van die, van die wilde jaren 90. Ja. Um, maar uh, de man zijn waardigheid en ook zijn ja, plek aan rancune was wel voor mij zeer uh, aandoenlijk. Hij stelde zich vooral op als een pleitbezorger... van alle politieke gevangenen in de wereld. En hij wilde verder eigenlijk niet echt politieke uitspraken doen. Maar hij heeft duidelijk gezegd dat hij niet meer actief uh, in de politiek wil. Nee. Ook niet in de, laten we zeggen, in de ondernemerswereld. Hm. Maar hij heeft wel een rol te vervullen in, uh, als publiek figuur, zegt hij dan. Ja. En dus in, wil zeker de, de, ja, het woord nemen voor... Uh, de politieke gevangenen. Ja. En met welk gevoel zat Poetin ernaar te kijken, denkt u? Dat, uh, ik denk wel dat hij vermoedt... dat er een hele maar zeggen, media mediaheisa rond hem zou uh, ontstaan zijn. Uh, mm. Maar ik denk dat er... Uh, want dat viel wel op... dat hij over zijn vrijladingsvoorwaarden... Uh, niks heeft losgelaten. Ik denk dat het duidelijk is. Behalve dat, dat, er... dat hij zei dat er niks geheimzaam was. En vervolgens niks zei Nee, maar het is duidelijk dat het... Uh, ja, een deal is door... Uh, de Duitse regering, gensch met name. En Voormalig dan... buitenlandse ja, zakenminister. Ja. Uh, ja. Poetin. Ja. En dat er duidelijk afspraken zijn gemaakt. Ja. Ja. De, de analyses hierover, en met name over uh, wat dit nu zegt... over, uh, over Vladimir Poetin, die vliegen eigenlijk twee kanten op de afgelopen dagen. De, en, de ene analyse is, dit is een vertoon van uh, Poetins almacht. Ik laat zelfs mijn aardsvijand vrij. En wel op het moment dat ik uitkies... Um, en uh, de andere analyse zegt, Poetin komt het Westen tegemoet... om met name een afgang tijdens de winterspelen in Sochi uh, te voorkomen. Wat is de waarheid? Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen... maar ik ben eerder aanhanger van, het, uh, van een, een teken van kracht. Ik denk dat uh, Poetin nu op het toppunt van zijn, van zijn uh, kracht staat. Uh, als we eens even kijken naar zijn uh, resultaten op internationaal vlak... Uh, ...Iraak, uh, Iran, sorry... Ja. Uh, ...Oekraïne, Syrië en dat soort... Uh, en, ...en ja, goed, daar is hij heel sterk naar voren gekomen. Snowden. Ja, Snowden ook. Ik ja. bedoel... Uh, ...en dat is eigenlijk wat de, uh, Poetin en Rusland... eigenlijk altijd gewild hebben. Dat ze dus serieus worden genomen in de wereld. En dit uh, komt nu tot uiting. Hmm. Dat heeft hij duidelijk ook tot uiting gebracht... ...in twee belangrijke meetings... Uh, in, die, ...in de maand december. Hij heeft namelijk een uh, voor de Verenigde Kamers... ...van het Russische Parlement heeft hij dus een, een speech gehouden. Um, daar heeft hij heel... Een, gaf hij een zeer... Uh, zeer veel zelfvertrouwen... Uh, gaf hij dus die speech. En een uh, paar dagen geleden hebben we dus een marathon... Um, -conferentie gezien in uh, Moskou, uh, waar hij ook met zeer veel zelfvertrouwen naar voren kwam. Vier uur lang je moet uit het, het, toch uit maar, het hoofd. Hè? Je moet ja. het toch maar doen hoor. Ja. Ik bedoel, uh, ik zie het niet zoveel Westerse uh, politici doen ja. Ja. op die manier. Nee. Dus hij uh, straalt heel veel zelfvertrouwen uit. En ik denk dat het eerder een. Uh, ik, ik denk ook al die uh, demarches van uh, bijvoorbeeld onze politie. De eerste minister, die Robot die zegt... ik ga niet naar uh, Sochi. Naar Sochi. Uh, ja, goed, dat doet... Er. Ik bedoel, ik denk dat hij op het punt gekomen is... Dat Merkel hij... heeft het vandaag ook gezegd, ja, dat ze niet gaat. Dat is al iets, iets, iets... meer, denk ik. Iets meer, ja. maar langs de andere kant... Um, het is duidelijk dat hij die dingen zich uh, niet meer aantrekt. Nee? Kan ik denk niks dat schelen? Maar, Kijk, ik zeg niet dat Imago geen belang... Uh, uh, speelt voor, voor Rusland. Duidelijk wel, maar... Men is er al over. Er is enorm veel zelfvertrouwen. Je ziet dat ook in de defensie en de veiligheidspolitiek. Je ziet het in het buitenlands beleid. Er is echt een... een... En Rusland vindt dat ze dus ook hier... Haar stempel kan drukken. En dat is altijd de bedoeling geweest. Ja, toch, toch uh, om heel even nog bij Ghodorkovski te blijven. Uh, de, de Duitsers hebben wel iets uit onderhandeld. Als er iets duidelijk werd over de voorwaarden... dan is het dat Genscher heeft geregeld... dat Ghodorkovski vrij kon komen zonder dat hij schuld bekende. Hè? terwijl dat tot nu toe een voorwaarde voor amnestie was. Nee, dat is juist. Maar uh, ja, dat is heel duidelijk. Uh, maar dat is een makkelijke toegeving uiteindelijk. Hè. Ik bedoel, uh, dat is een kwestie van onderhandelen. En mm. ik denk... De grote les vind ik voor mij eruit is dat de stille diplomatie toch wel heel belangrijk is als je wil onderhandelen met Rusland. Ja. Laten we dan dat machtsspel rond de Oekraïne erbij betrekken. Afgelopen week ging president Janukovic naar Moskou en tekende een overeenkomst met Poetin. Een, een lening van 15 miljard en uh, ik geloof uh, een korting van uh, 70% op de, op de gas- en olieprijzen. Um, wat een klap in het gezicht was van, van de demonstranten. Is dat ook... Een overwinning voor Poetin in de strijd om Oekraïne tussen Europa en uh, Rusland? Ja, ja, duidelijk. Maar het is vooral uh, de zwakheid van Europa die in je tot uiting komt. Ik bedoel, als je, als je uh, een uitbreidingspolitiek wil voeren naar het oosten... en je komt over de brug met 600 miljoen euro en daar staat 15 miljard tegenover langs de andere kant... dan ja, maak je jezelf een beetje belachelijk. Hmm. Um, ja, het is voor mij duidelijk een, een zwaktebot. Ten andere, als je die hele uitbreidingsfilosofie een beetje bekijkt... dat gaat eigenlijk terug naar het Marshallplan. En als je dan even historisch kijkt... wat de Amerikanen, voor allerlei politieke redenen... laat het duidelijk zijn... Hmm. maar als je ziet met wat een kapitaaltje over de brug zijn gekomen... om dit hier te fixen in Europa dan is het eigenlijk voor Europa eigenlijk een zeer zwak afkomst... Ja. wat ze doen in, in naar die marsje naar Oost-Europa. Ja, nou, het is grappig dat u het Marshallplan noemt... want wat, wat is dan eigenlijk het, het Russische belang... of het Russische gevoel wat achter dit gevecht zit? Is dat inderdaad angst voor die omsingeling... Uh, bijvoorbeeld die het Marshallplan ook inhield? Wil men die buffer weer in stand houden? Is dat het belang van Oekraïne? Misschien wel. Dat is een historisch probleem voor Rusland. Uh, maar uh, Rusland heeft er nooit een geheim van gemaakt. Dat zij een bepaalde regio... Uh, als haar uh, regio beschouwt. Als haar... Uh, de regio waar zij haar belangen verdedigt. En dat is heel duidelijk de oude Sovjet-staten. Hm. Met uitzondering nu... met de Baltische Staten duidelijk. Maar Oekraïne is een no-go-zone. Daarboven mag men ook historisch niet vergeten... dat uh, Kiev... Uh, voor Moskou gelijk staat als, uh, uh, als Athene voor Brussel. Ja, dat is een beetje bakermat. de bakermat van ja. die hele Slavische cultuur. Ja. Is dat dan, een, is dat dan uh, een breed gedragen sentiment? Wij zijn geneigd hier in het Westen. Uh, ernaar te, te kijken als de dictator Poetin. die de Oekraïne onze Europese democratie wil ontzeggen. Of is het een veel breder gedragen sentiment in Rusland? Het is veel breder gedragen dan dat. En ook, uh, laat ons eerlijk zijn. Um, de nationalistische tendensen in Oekraïne zelf, die eigenlijk 50-50 zijn, laten we zeggen Oosten uh, tegenover het, het westen. Is duidelijk dat is, dat is een, een heel moeilijk probleem. En als Vlaming kan ik daar wel iets over zeggen. Als België, <laughs> nee, ik, ik maak er altijd een, een zeer een parallel tussen, tussen wat er in België gebeurt, uh, tussen Vlamingen en Walen. Dat is eigenlijk een beetje te vergelijken. Uh, mm. Natuurlijk, andere dimensies mm. in een heel andere culturele context. Maar uh, als een buitenstander naar de Belgische kwestie kijkt, dat is als inwoner, is dat die begrijpen ons niet. Hmm. En als een, bijvoorbeeld iemand van Oost-Oekraïne uh, Oost uh, de les laat spelen door iemand uit Brussel die zegt, ja maar je begrijpt ons probleem niet. Dus ik denk dat het West een beetje die nationalistische en ook die historische context uh, onderschat. En men gaat alleen maar in dat, in dat discours van democratisering verder. Uh, ten andere, als je eens even kijkt naar uh, West-Oekraïne... ...daar zitten toch wel een aantal partijen... ...waar je toch wel heel wat vragen komt, kan de Partijen van de Vrijheid. Svoboda, als je, als je kijkt dat die heel goede relaties hebben... ...met een verboden partij in Duitsland... ...een uiterstrechtse partij in Duitsland... ...en die gaan wij dus volmondig steunen. En dat betekent, we, we redeneren in wat wit-zwart termen. Mm. En dus al wie voor Europa stemt, is dus goed... en al wie uh, tegen Europa of, laten we zeggen, pro-Rusland is, is slecht. En van, van dat wit-zwart denken moeten we absoluut af. Dat is, dat is verkeerd. En we zouden echt eens even naar in eigen boezem moeten kijken als we naar Oekraïne gaan. Wat, wat is ons belang? Ten andere, mocht uiteindelijk zo'n uh, zo akkoord komen met Oekraïne, dan ga je voor jaren een discussie aan over de spelregels. Men, men, men gaat een vertragingsproces zien. En dat gaat een heel moeilijk proces zijn. Hm. Dus als je iemand aantrekt waarvan je op voorhand weet, dat die in uh, ieder geval mondig aansluit, dan creëer je problemen voor de toekomst. Hartelijk dank, Joris van Bladel. En dit was bijna Bureau Buitenland voor deze week. En in ieder geval zometeen de allerlaatste labyrinth. Pieter van der Wielen. Ja, we gaan vooruitkijken, omdat het de laatste keer is, uh, wat zijn de grote ontdekkingen die te verwachten zijn in de natuurkunde uh, na het X-deeltje. En natuurlijk die uh, grote vraag, waar is het allemaal begonnen, dat universum, waar komt het allemaal vandaan? En uh, hoe komt het eigenlijk allemaal? Hoe komt het eigenlijk allemaal? Lijkt me een hele goede vraag voor de laatste aflevering van Labyrinth. Bureau Buitenland is er volgende week wel. Dan is er vanaf 8 uur marathoninterview. We eindigen met onze serie Ondertussen In. Celia Cilia Erens neemt u vandaag mee naar Mexico. Ondertussen in... Mexico. Puerto Vallarta. I don't care what Bureau Buitenland gaat verhuizen. Vanaf 1 januari, elke dinsdag, woensdag en donderdag tussen 9 en 10 avonds. Bureau Buitenland in 2014, dinsdag tot en met donderdag, avonds van 9 tot 10. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Live in het Sterblok van zaterdag 28 december. Om kwart over elf op Nederland 1. 1095 keer uitverkocht. Soldaat van Oranje de Musical. Die avond de langslopende voorstelling uit de Nederlandse theatergeschiedenis. KPN biedt KPN1 voor de zakelijke markt. De een van eenvoud. Van vaste en mobiele telefonie en internet. Van één online omgeving om nog efficiënter samen te werken.